Ja, maar ik weet niet of je dat beroemdheden gebruiken met de politiek. Ja. Nee, maar aan, aan het einde gebruikten ze geen beroemdheden meer. Maar nee, gewoon men, nee. mensen van de, van de straat, zeg maar. Juist. In begin je nooit... het begin ging op politieke geen. beroemdheden. Maar er keek geen hond naar. Mensen wilden actie zien. Dat ja, vinden ze leuk, onverwachte en, dingen. En gewoon mensen die je nooit op televisie zag ook. Hè? Juist. Trailer Trailertrash, rechtsradicalen, gestoorde, transgenders. Noem maar op. We nou, hadden genoeg van zoveelste de met met een politiek praatje op de televisie te zien. Ja, dat zien we zo vaak. Ja, sensatie ging het om. Uh, in 2018 is die de zender NBC pas gestopt. Na 4000 afleveringen zijn ze gestopt met die uh, Jerry Springer show. We ah, lang ja. doorgegaan, van 1991 tot 2018. Zo. Ja, ik denk dat op het op een gegeven moment daar wel op uitgekeken zijn. Ja, het wordt een beetje helemaal uitgekoud natuurlijk. Op een gegeven moment hebben ze wel weer gezien. Maar in het begin vind ik volgens mij was een beetje wel... banaal. Het werd steeds banaler. <laughs> zeker. Ja, het ging gewoon echt op die kijkschrijvers. Die waren niks met die eerste shows. De kijkcijfers, die schoten omhoog en daar kon je ook weer reclame tussendoor gooien. Ja. Hij heeft zelf ook in de politiek gezeten, die Jerry Springer. En vijf jaar heeft hij dan even kijken. Hij is in de gemeenteraad van Cincinnati gezeten, dus hij is gewoon een politicus geweest. Ja. Verbaas me niks. Nou, er zijn meer zangers, hoort die Het Nederlandse zanger ook alweer, die ook in de politiek wilde? Uh... <gacht> Henk Westbroek? West, West, Henk Westbroek, ja. Die wilde burgemeester van Utrecht worden. Ja, dat is hem niet gelukt. Ja, ik zie hem toch echt niet als burgemeester. Maar hij, hij zag zelf een politieke carrière voor hem. Ik heb er verstand van, tenminste, dat zei hij dan. Hij had ook een eigen tv-programma op uh, TV Utrecht. Ja, maar dat zijn niet echt een type om de politiek in te gaan, eigenlijk. Nee, maar ik kan het toch proberen. Als je een bekend gezicht hebt, dan zou je het kunnen proberen natuurlijk. Dan gaan de mensen meer op dat gezicht af dan op de, de, de kennis, van de, kennis van de man. Wel, ja, dat heeft uh, uh, Ronald Reagan, uh, ik wou ook in de filmwereld. Ja, maar die heeft hij, wat heb hij nou bestand van een filmmannetje? Een mannetje die een film. Nog een B-acteur ook, want zo'n goede acteur was het nou ook weer niet, die uh, Ronald Reagan. En zo zie je iemand weer. Nee, dat hij heeft zin iets meer geschikt in de politiek dan zelf Trump. Maar was hij geen acteur geweest, die Ronald Reagan? Dan had ik het toch niet geweten of hij niet president had geworden. Misschien niet. Dan had hij wat onbekender geweest. Ik weet het niet. Maar die gast die er nou zit, die, uh, weet je ook alweer, die, die, die, Republika die democratische, uh, Biden, Joe Biden, nee, ik zie, echt, ik zie die echt geen president worden. Te tam, veel te tam. Zal weer via Trump worden, Bro. Ja, je pjee, Trump. No. Ja, die belooft veel, er gebeurt weinig, maar hij belooft wel veel. Ja, maar dat soort types kennen we wel meer. Dat is een uh, rutte ook wel een handje van hoor. Het volk stemt graag op mensen die van alles beloven. Ja, die komen overtuigend over, want ze beloven van alles. Maar ja. ja. Als je een beetje logisch nadenkt, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat er weinig van terecht komt. Nee, er komt er praktisch niks van terecht. Er is altijd water bij de wijn in Nederland zeker. Ja, ze doen wel wat, maar onszakelijk voor de grote fabrieken, voor de fabrikanten, voor de managers en weet ik allemaal, maar voor de gewone man. Nee, weinig hoor. De kleine man. Die kleine man, die hele kleine man. Kortje, confetti pakken je Die andere man met de bed op. Louis Davids, hè. Oh ja. Ja, dat waren de volkszangers van de jaren 30. Ja. André Hazes van de jaren 30, zeg maar. Ja. En toch had hij wel mooiere muziek, denk ik, hoor, van Louis Davids. Ja, wat serieuzer dan, uh, dan André Hazes, dacht ik. Nou ja, André Hazes had ook wel serieuze liedjes, maar Costello gewoon totaal anders. Ja, totaal anders. Ik heb wel stil in. Dus ja. ja... Ja, daar zitten we dan relaxed aan de ovale tafel. Met koffie erbij. Ja, ik ga even een bakje thee nemen nu. Koffie, oh, dat eh, drink je al z'n ik, okay. ik ben een Engelsman, ik drink ook tea time. Dat is nog weer te laat voor. Tea time is, geloof ik, om 4 uur in het middags in Nederland. Ja, dat is 4 uur middags. Coffee time, dat is meestal met om half 10 of zo. Nog iets vroeger nog, of iets later, maar. De hele dag koffie? Nee, dat. Uh... Nou, nog, nog zwarte koffie ook. Moet u niet aan denken. Nou, ik kan de hele dag door koffie drinken, behalve s'morgens. Dan moet ik dat dus niet doen. Dat moet nuttig zijn. Vanaf een uur of elf, twaalf, kan ik wel koffie drinken. Maar als ik voor elf uur koffie ga drinken, dan gaat mijn bloeddruk een beetje raar doen. Ja, jij moet ook voor allerlei dingen letten, voor je bloeddruk en zo. Boh, ja, ja dat, daar let ik nooit op. Hè. Ik zou het ook, ja, als, het, ja, als het zou moeten, dan misschien wel. Want je komt een keer allemaal in de, in de toestand terecht dat je dat misschien moet gaan bijhouden. Nou, als ik echt heel erg op mijn bloeddruk uh, zou letten, dan moet ik eigenlijk ook geen suikervrije dropjes eten, maar die zijn zo lekker. Maar oh, je hebt wel een bloeddruk? Nee, oh, wel... die heb ik geen. Pompje? Oh, niet? Nee, en ik, ik weet niet of ik er ook één zou willen, want dan zou ik de hele dag door... Uh, ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> heel erg te meten. En dan krijg je al hoge bloeddruk van het feit dat je de hele dag door je bloeddruk zit. Mee. Ja, want je, ja, je hebt mijn bloeddruk nu hoog, maar die stijgt alleen maar meer natuurlijk door de ellende door de zee Nee, <lacht> Eén hey ik kan ver gaan, als ook ver gaat, ook. Ik heb wel mijn prioriteiten. Ik bedoel, ja, wat het ook betreft, ja, gewoon, het is echt wel belangrijk. Maar... Eigenlijk omdat ik ook gewoon niet zoveel percentage heb, dus ja, daar moet je wel zuinig op zijn. Ja. Ja, ik, ik heb het nooit laten meten, want je tegenwoordig op internet van die gevallen, Ook gehoortestdingen staan er ook op trouwens. Toen kwam ik achter dat mijn gehoor nog heel hoog, dat ik tot 1600 kilohertz, ik kon, 16 kHz kon horen. Um, en meestal bij een bepaalde leeftijd gaat dat achteruit, hoe ouder je wordt, hoe minder ja. hoog je kan horen. Ja, maar ik vind die internettests, dat weet ik niet. Nou, het geluid klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt er nog wel een beetje. Uh, Oogtest heb je ook daar? Dan moet je kijken, kijken of je... Ja, maar ik weet het ja. ja, inderdaad, uh, of, om je daar nog helemaal vast te houden, dat weet ik niet. Ik ga gewoon liever aan op de betrist, dus, uh, dan weet ik het ook. Ja, als het tenminste uh, vergoed wordt door de. door de. de, de kosten nou, die, uh, die, die. 385 euro eigen risico moet iedereen betalen. Dus uh, ja, daar kom ik dit jaar thans al ver overeen. Maar. Ja, ja gaat het jou Ik heb nog een rekening. Nee, normaal maar wacht, uh, nou, ik. kom nooit in het ziekenhuis. Is het nou. De, als je de eerste keer komt, moet je dan altijd. Drie, die 300 zoveel euro betalen? Altijd, ja. Ook al ook, ook het is het niets. Eh, uh, nou ja, kijk. Je moet gewoon voor elke consult en elke behandeling. Tot die 385 euro. Moet je gewoon zelf betalen. En wat daarna gebeurt, ja, dat vergoedt. Dat kost toch niet, nee. niet? Ik kan me dat dat nee, niet is. Was. Nee, dat kost niet? Nee. Hoe dat maar we hebben natuurlijk het geld. Ja, goed, kijk, ik heb toch maar een uitkering zoals ja, heel veel mensen, ook op het jaren. Ja, mij, en aan. De aan. En dan. ik heb, uh, ja, weet je, uh, normaal uh, heb ik, we, we gebruik ik maar hooguit 100 euro, rond de 100 euro aan eigen veel per jaar. Dus dan kan ik dat ik heel mooi verpleeg over het jaar heen. Kun je die bron er weer uithalen? Uh... Een klein kleine brommetje beginnen. Oh, ja. Dat weet ik, want ik ben toch wel een oplader, dus... Hoe denk even... Je bent wel een noisy figuur in het algemeen, ja. Met ja, de hij verbinding. Zit, hij zit niet op 24%. Dus... Het wordt niet de Termin die woorden. Nee, nee, dus, dat is de oplader, ja, het is, ja. Het is de onvrijwillige Ja. <laughs> Als je gewoon beweegt tussen, tussen apparaten... En, en wifi en zo dat beïnvloed je dat ook allemaal? Ja, je procent, dus... Aha. Ik kan er één yeah. even uit. Uh, uh, yeah, uh, praat je gewoon in je telefoon? Heb je je you telefoon in je hand of hoe doe je dat? Ja, die heb ik nu in mijn hand even. Heb, heb, maar, je ook, uh, heb je ook een, een headset, zo'n bluetooth headset voor je telefoon of niet? Nee, nee. Gewoon me een met een kadertje. Nou, misschien is dat wel een tip voor je ofzo. Als je, als je een fatsoenlijk headsetje hebt, uh, dan, dan klink je beter. Want die, die telefoon, de ingebouwde microfoon en uitspreker, die zijn gewoon waardeloos. Ik heb een, een heel mooie bluetooth uh, koptelefoon gekocht. Ik heb er een paar gekocht, heel cheap. En, en daar heb ik al het beste voor uitgekozen. Maar op een gegeven moment had ik eentje, die is echt geweldig. Super, die zit heerlijk op mijn hoofd. En, en geeft een super warm, goed volgeluid. Nou, ik heb hier Bluetooth voor En die wil ik denk ik toch gaan gebruiken van mijn telefoon. En ik heb ook gewoon echt een koptelefoon. Je, je, wat zei je nou? Je hebt een bluetooth? Uh... Ik heb een bluetooth oortje, die wil ik misschien gaan gebruiken voor mijn telefoon, maar ik weet niet ja. wat de microfoon De kwaliteit daarvan is? Ja, dat moet je gewoon testen met ons, met zetten. Hey, uh, dan ja. Een... Oh, nee. Dirk. Ja, dat ik, ja bluetooth. Wat? zijn ja, Dat een fusie maken hier. Een enigheidje. Daarom is vijf honderdblaf er al in. Nou, ik hoop het wel, nee. Het is dus, uh, even een, een uh, onder onsje met Rosie, zo te horen. Het dus, kan een hele pittige tante zijn. Maar wat ik kan zeggen om terug te komen op het ons gebeuren. Ja, ik heb dus natuurlijk die hordelroos gehad. En kijk als ik dat gewoon aan mijn been had of aan mijn reuk, Nou, in ieder geval op een normalere plek op mijn lijf. Dan was ik maar hooguit 20 euro kwijt geweest voor twee types mentelgel. Ja, ik behoor dus tot de 5% die je op een plek krijgt wat iets minder gakbaar is. En ja, sowieso als je gorderoze in je gezicht hebt, dan, dan moet je toch virusremmers gebruiken. Ja, daar komen de virusremmende oogzalf bij. En nou ja, toen kreeg ik ook nog ontstekentjes op mijn horenvlies. Dus moest ik ook nog weer naar de oogarts toe. Is ook nog wat druppels. We zo'n doos met uh, druppels, kan krijg je anderhalf jaar met anderhalve maand, weet ik niet. En ja, zo'n doos kost gewoon 30 euro, dus... Uh... Nee. Oh, dat gaat rotsingen, Ja, dat was een seconde. Maar het is dus gewoon een virus eigenlijk. Het is een uh, virus, het is eigenlijk de wapenpot-virus. Uh... Maar je krijgt het voor iemand anders. Ook, of niet? Ja, je hebt het al. En gordelroos heb je eigenlijk oh, dat heb je al je in eigen je, eigen je, nou je hebt als kind ooit waterpokken gehad. Dat virus dat blijft in je lichaam. Dat gaat op een gegeven moment gaat dat, ja, in een soort slaaptoestand. Maar, maar dat komt dus niet bij iedereen en... naar buiten, en... buiten, buiten, buiten, buiten of wel? Nee, nee. Maar het kan... iedereen die waterpokken heeft gehad, die kan gordelroos krijgen. Alleen niet iedereen krijgt gordelroos. Maar in principe is het wel zo. Eh, dat ja, Gordelroos wordt dus weer veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Maar als, je je dus, als je dus niet waterpokken hebt gehad, had, krijg je ook geen Gordelroos of zie je het nou, niet? Nee, dan krijg je waarschijnlijk eerst waterpokken. Dus je hebt het altijd van die waterpokken? Ja, het is hetzelfde virus. Ja, dus iemand die zegt: Ik heb Gordelroos, mijn grootmoeder had dat, die hebt dan ook ooit eens waterpokken gehad. Ja. Nou, oh, dat heb ik nog nooit horen gezegd, maar goed, dat zal het misschien uh, verzwegen. hebben. Ja, hè? dat is wel zo. Het dus het herpesvirus. Het herpesvirus blijft in je lichaam. Ja, ja, Ook als je een koortslip hebt gehad, het is dan de herpes simplex. Uh, dat is familie van de herpes zoster. Herpesoster is dus de, de, de herpes die zeg maar uh, waterpokken veroorzaakt. Maar ja, je hebt dus ook de herpes simplex, dat is dus de koortslip. En dat komt ook steeds weer terug. Ja. Ik heb het trouwens nog nooit gehad. Iets met een lip of zo. Dan plak je je lippen aan elkaar, of moet je dat zien? Dat is... Nee, dan krijg je van die blaasjes op je lippen. Oh, dat lijkt me ook niet prettig. En ook dat kun je in je ogen krijgen. Jongen, jongen, dus je kan er nog half blind van worden, ook. Ja, als dus je niet op let... Een beetje verkeerd, uitpakt wel, ja. Ja, wat de mensen niet allemaal kan krijgen, zegt: Boom, ja, ja. Over de film met Klaar die weg is gegaan. Dat weet ik niet. Ja, ik hoorde hem iets zeggen. Wat hij nou zei, dan ga ik hier niet in de uitzending zeggen, maar ik hoorde hem iets zeggen. Oh ja, ik weet niet. Zie toch even naar de huisartsenpost of zo? Ja, zoiets. Dan had hij het over. Dat Meen ik toch al gehoord, zeg maar. Ja, als je iets hebt, dan moet je moet je mee oppassen dat, het, uh, dat kan lastig zijn. Ja, en een goede voedselvergiftiging is ook niet lekker als je dat hebt. Nee, dat is zeker niet. Ik heb het zelf nooit gehad, maar ik heb een kennis die heb het ook eens gehad. Iets van verkeerd vallen of voedsel wat, wat niet goed meer was. Ik, ik kijk ook altijd uit als je in de koelkast... Of niet over tijd is, of dat er hemel op staat, of weet ik veel wat. Je moet door. Ik heb het één keer gehad, één keer, geen voedselvergifting dan. Dat ik een stukje banketstaaf nam, ik heb dat verhaal al eens verteld... Ik denk, nou lekker, was banketstaf zat in de kast, was goed ingepakt. Ik nam een hap, ik denk, was smaakt dit spul toch naar? Oh, dat een alcohollucht kwam er vanaf, of smaak, er naar het smaakte me alcohol. Ik had het nog niet doorgeslikt. Spuug ik het uit, was het helemaal groen uitgeslagen, Er stond een dikke schimmel op. Oeh! Op die, op die, ja, die spijs die erin zit, hè? Die, uh, hoe noem je dat? ik denk die... Dat is ja, die alcohol gezien. die ik proefde. Ik denk, van banketstaf. Cypress nou, ja, dat je ook om maar alcohol. Dus... Ja, ja, ik, had, dat, ik, had, ik had eerst even moeten kijken, maar ik denk, ik, ik keek de binnenkant hier. Ik nam ik, ik in mijn mond ik koude erop. Ik denk, Gat, wat is opties nog een rare alcohol? In. Maar gelukkig had ik nog niet doorgeslikt. Had ik het doorgeslikt, dan had ik het nog niet geweten hoor. Want dan komt die schimmel in je maag terecht en wat het dan voor troep is, bacteriën, zooi, je weet maar nooit. Schimmels zijn schimmels Dirk. Ook een combinatie van iets, ik weet niet waar je door voedselvergiftiging op kan lopen, geen idee. Ik heb het zelf gelukkig nooit op erge wijze gehad, misschien in mijn jeugd ooit een keer misselijk ergens van geweest, maar niet zo dat ik, uh, dat ik helemaal van de kaart was. Als je de spullen in de koelkast maar goed bij temperatuur tot ongeveer 4 à 5 graden bewaart, dan kan het lang mee. En altijd oppassen dat het niet boven de 8 graden komt. Ik heb er een thermometer in staan. Hé, hey, ik kom wil hem iets. Een groot thermometer is dat ongeveer tussen 4 en 5 graden. De koelkast dan, niet de vrieskast. Die staat altijd al wat kouder. Maar gaat hij daarboven, ja, de meeste mensen letten daar niet op. Of die hebben hem te warm staan. Ja, dan bederft het nog snel. Dat ja, zijn altijd vervelende, altijd vervelende dingen. Ja. Trouwens, dat die, uh, uh, ik zag een journaallezer, die, die, wat die had, weet ik niet. Ze staat op YouTube past dat. Uh, een, een knap journaal, ze hebben een knap kopie, hoe heet ze ook alweer? Ik weet niet of je die kent. Een journaallezeres, die was in één keer niet goed geworden. Voor de, voor, tijdens het lezen van het journaal. En één keer snakte oh, een ze dan snak. lucht en ze hield midden in haar betoog. Hield ze in één keer op. Dat ja, kan ook gebeuren, natuurlijk. Oh okay. en, en, en die had verder een. Die, die, die, wat had hij dan? Nee, het was een vrouw, een, een knap vrouwtje. Ik vind het nogal knap. Ze leest het journaal voor. Je ziet er wel vaker, maar. Kijk wat ik dat kan vinden. Ja, hier heb ik hem al. Nieuwslezeres. Ja, ja. Het heet de Amber Bronsen. Ja, hier heb ik het stuk. Ik zal het even doorgeven. Ja, het, is geen, het is niet een eng gezicht, maar je kan zien wat er wat gebeurt als iemand uh, niet goed wordt. Het is wel vaker voorgekomen, maar uh, ja. Je kan iets verkeerd gegeten hebben of je kan bijvoorbeeld uh, te weinig gegeten hebben. Ja, dat kan. Oh, dat gebeurde op, uh, wacht even. Is nu, we zitten nu in augustus. Iets meer dan een maand geleden gebeurde dat. Een maandje geleden. Ik heb het zelf niet gezien, want ik kijk niet al die journaals na. Maar oké, okay, ik geef het even door op de chat. Kan je zien wie, wie ik nou bedoelde en wat er met hem gebeurde? Was tijdens het voor, oh nee, ze kwam met een nieuwskaart, een, een weerkaart kwam er, het lijkt mij wel met mijn weerkaart. Ik hoop niet dat ik ooit onwel word tijdens het voorlezen van het weer, maar toen kwam een weerkaart in beeld en toen werd ze niet goed. Heb ik hem nog door, ja? Ja, maar alleen de link staat er niet goed. Aan. Jawel, niet. Even kijken. Nee, even kijken. er staat er geen spatie tussen 2020 en HTTP, dus... En dan laat ik de link anders. niet als url zien. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, wacht even. Nou, ik zal hem nog een keertje doorjassen dan, plakken. Ja, die HTTP die staat te die staat dicht op de... Zo, nu, nu heb ik hem wel doorgejast. Nou, ik, als ik hem aanklik, pak ik hem wel. Maar het ligt misschien omdat jij met een mobieltje werkt. Er staat er wel eens zwaar vlak af. Nee, achter, maar achter want ik zit in de chat via de computer te kijken en die pakt het dan niet. Nee, bij jou niet, bij mij pakt hij hem wel. Ik heb een andere. Nee. Ik, uh, ik heb k verk dat pakt hij gewoon wel, ook al staat hij er vlak achter. Nee. Ja, nee. Nee. Uh, de radiochat doet dat dus niet. Op, uh, op de chat zelf, ja, op de, op de website bedoel je. Oké, okay. ja, dat kan. Nou, ik heb hem nou even opnieuw doorgejast. Nee, ik gebruik zo'n door... live. Ja, maar je hebt een algemene link doorgejast. Ik zie geen directe URL naar het filmpje. Nou, wel. ik heb hem opnieuw doorgejast nu, nee. Ja, maar ik ben op YouTube en ik zie geen dingen, zeg maar. Geen, ach, ach, ach, ach, ach, ach. Je, hebt, je, hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Mag ik maar even, wat een gedoe. Oeh, nog eens een keer plakken. Even kijken, waarom pakt hij dat dan niet? Waarom pakt hij dat dan niet? Wacht even, ik zal die hele URL even overnemen, want omdat ik één foutje maak, en één foutje is mij voldoende om een reeks van fouten te maken, nou, nou moet hij hem wel doorjassen. Even kijken, komt hij dan? Nu komt hij er wel helemaal aan, die link. Ja, nu heb ik hem wel. Nu is hij wel doorgejast. Oké, okay, CPR kwam al met de link en ik heb hem daarvoor gezet. Oké. Okay. Ja, dat is hem. Zoals ik al zei, het is een knap vrouwtje, een die behoorlijk het journaal voorlas. Die ziet er gezond uit. Daar gaat het niet om, maar ja, zo zie je hem weer. Oh, dat is het niet om. En aan het eind was ze net aan het oplezen van het weer. Het weer kwam in beeld en toen werd ze niet goed. Dan iedereen overkomen. En zelfs het journaal, je hoopt het natuurlijk nooit. Maar kijk, als je dan niet goed wordt, word je echt niet goed. Je gaat echt niet voor de wol in één keer je mond dicht houden. Voor een groot publiek. We zullen wel onderzocht hebben wat het was. Voor Willem, geloof ik. De van Nederland. Een beetje een Engelse naam. Het is nat en fris vandaag. Oh, brood, brood, brood. De zijn weer wat positiefs. Ja, de naam zegt me helemaal niks positiefs. We krijgen vandaag geld terug en rellen in Servië om coronamaatregelen. Morgen. Steeds meer ondernemers vertrouwen erop dat hun bedrijf de huidige economische malaise overleeft. In de meeste sectoren denkt meer dan de helft van de bedrijven nog langer dan een jaar te blijven bestaan. Zo meldt het CBS. Koploper Juventus kon niet profiteren. Het verloor zonder Matthijsen ligt uit met 4-2 van Milaan. De club uit terrein staat nog steeds 7 punten voor op Lazio. Het weer bewolkt met vooral in het zuiden en midden van het land periode met regen of motregen... En in het... in installeren. Japanse ha uh, televisiesion had het al. Dat was een soort computermodel-journaallezer. Dat was geen echt mens meer. Echt nog een seconde, lieten ze nog zien dat ze zo voorover zit. Ja. ja. Inderdaad. En ik kan niet zien of, dat, of ze echt zo half, volgens mij staat ze gewoon krom, met de handen ergens in de buik of zo. Ja, nou, wat zou je toch maar gebeuren, hè? tijdens een live uitzending? Ja, dan... nou, gewoon zijn ze te ja, gelijk gestekend, als je te weinig eet die dag, dan merk je dat niet zo, maar ja, dan kom je op een krijg je tekort en dan kan je Ja. Ja, maar ik heb eerder het idee dat ze gewoon ineens mislukt werd ofzo. Ja, zoiets. Zo ziet het er meer naar uit. Ja, nou, ze was een beetje een luchtlandschap op een gegeven moment. En ze valt ook helemaal stil hè? Ze valt helemaal stil aan het eind. Ja, maar ja, mensen die misselijk zijn ook hoor, soms. Want de manier zoals ze kramp staat op het einde, zou je eerder denken dat die misselijk eh, op een kramp of zo. Ja. Met radio maken nog onmakkelijk. Als ik niet goed zou worden, dan zet ik gewoon even de microfoon uit. Bij dus... <laughs> wijze van spreken dan. Ik, ik ben een keer oud gegaan toen ik Willem wou interviewen. Oh shit. Ja, ja. Ja, dat was, was mm -hmm. ergens op de grachtengollen. Op de dat was een of ander festival door de hele stad. En uh, er waren e kleine events overal. Ik moet even de zee uitzetten. Ik word uh, gestoord van. Ah, zo. Um, <laughs> <laughs> ja, dit geluid van de zee en meeuwen. Um, nou ja, dus, dus, en ik werkte bij de radio. En uh, die, de, de, die, die radio was een samenstelling van, van vier verschillende stations, zeg maar, die bij elkaar waren gegaan. En wij hadden sowieso de tendens om, om met uh, verslaggevers zelf ook te zijn: een groep te hebben. En als er uh, grote gebeurtenissen, alternatieve gebeurtenissen in de stad waren, om daarheen te gaan en verslag van te doen. En zo was er ook een van de kunst project, denk ik, door de hele stad. En uh, ik ging op, op zoek. En op een gegeven moment wist ik ergens dat Willem de Ridder, die was ergens in een van de pijpelaar op een grachtje. En ik weet ook helemaal niet meer wat je daar deed, Willem. Uh, maar <lacht> misschien, misschien was je ook alleen maar op bezoek. En, en ja. ik zag jou. En ik weet niet, of, we hadden toen nog niet echt contact gehad, maar ik, ik wou jou interviewen, sir. en ik benaderde jou met mijn cassette recorder. Ja. En Volgens mij hebben we een paar woorden gewisseld. Maar ik werd helemaal draaierig. Ik begon helemaal te zwaaien op mijn benen. En ik wow. uh, ging gewoon ook on, bijna onderuit. En ik weet alleen maar dat ik naar buiten ben getuimeld. En dat, dat ik daar ergens uh, wel veilig achter een Amsterdammertje uh, op straat in een hoekje ergens uh, oud ging. Wow. En dat duurde niet, niet zo lang. Maar uh, ik, ik, ik kan me niet meer herinneren of jij daar nu ook was. Dat je heel verschrikt uh, er was. Of andere mensen. Of dat er helemaal niemand dat door had. Dat kan me niet meer herinneren. Nee. En toen nee, kwam ik weer bij. Nou, dat was, ik, ik, had, ik had niet gegeten die dag. Ik had waarschijnlijk de hele nacht uh, bezig, bezig geweest. Dus weinig, weinig geslapen. Geen ontbijt. Uh, waarschijnlijk een, een wijntje geaccepteerd ergens. Uh, en dan druk bezig hè, op zo'n festival. Op een gegeven moment gewoon, uh, ja, ging de stop eruit. Uh, dat was op zich wel, wel dat ik een goede les, dat ik beter op mezelf moet letten. Ja. Maar dat, dat is ook een van mijn eerste confrontaties, tussen aanhalingstekens met Willem de Ridder, Ja. Dat ik, dat ik oud ging. Ik kan me niet misschien, herinneren hoor. Misschien kwam het door Willem. Ja, misschien kwam het wel door mij, ja. Het ja, was zo een zwijn. Of overweldigende persoonlijkheid. Ja. Het was helemaal een zwijn van je, Willem. Ja. Eindelijk, eindelijk, mijn goeroe. Een zwijn, ja. Ik, ik ga oud. Ja. Boy, Amber Ja, nog, nog één keer uh, ben ik echt ook uitgegaan. Dat was in de studio. Toen was ik programma aan het doen. En het was ook ontzettend heet, kan ik me herinneren. En er was ook niks meer te drinken. En het was al een heel lange nacht. Dus ik had ook al heel lang niks meer gegeten. En ik zit natuurlijk te blauwen en zo. En het ja. enige wat te drinken was, was een fles witte wijn. Dus uh, ik zit aan die witte wijn te lurken. En, en op een gegeven moment, terwijl ik het programma doe, ik ben een geluidsmix het maken. Ook wel praten, bellen in de uitzendingen en zo. En, uh, en op een gegeven moment denk ik van, oh, ik moet even gaan zitten. Terwijl ik, terwijl ik zit al, weet je. En ik denk, oh, nou, ik moet eigenlijk gaan liggen. En ja. ik, voel, ik voel mezelf zo helemaal langzaam van de stoel afglijden, zo. Ja. Uh, en... Ik, ik, het laatste wat ik voel is dat ik van de stoel aan het afglijden ben, en de rest weet, weet ik niet. En ik geloof, een, een tien minuten uh, later kom ik bij, en ik denk dat ik in bed lig. Ik voel me heerlijk. Ik denk, ah, ik, oh, lekker lig in bed. Mm. En op een gegeven moment voel ik een brandend gevoel aan de rechterkant van mijn gezicht. En ik doe ze langzaam mijn ogen open, en het beeld wat ik zie is heel raar, want dat was uh, het, de studio, dus verticaal, zeg maar. Want ik lag op mijn zij, op de grond. En ik lag met mijn hoofd op de vloerbedekking, de vieze vloerbedekking. <laughs> en dat voelde ik dus ook. Maar ik had ook een enorme deuk op mijn voorhoofd. Want ik was, terwijl oh. ik van die stoel afzakte, was ik met mijn hoofd langs de presentatietafel afgeknald. Oh. En, uh, ja, dus, maar ik kom dus bij en ik probeer op te staan en dan hoor ik de zee ook en als dus ik het thuis lucht dus ik echt moeite om op die stoel te hijsen. en het grappige was die uitzending die ging gewoon door Dat draaiden allemaal cassettes van vrolijke presentators en, en chaos in de studio dus voor de luisteraar die had dat helemaal niet door maar jij was alleen daar ja en ik was alleen en die studio voor binnen, zetten een enorme grendel op, en er was een bunker Bunkerdeur, ook met, met stalen grendel. Dus als ik, als ik uh, die deur niet op had kunnen maken van binnen. Dan hadden ze ook heel veel moeite gehad om daar ja. binnen te komen. Ja. <laughs> Terwijl ik daar lag te stuipen. Dat was Rijf... Radio 100. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar ik bleem dus gewoon uh, niet eten. Kom, wacht even en... jongens, hier komt mijn zuster. Jo. De thuiszorg. Zesdag. Ah, nee. Ik oh. heb <laughs> geen Waarom Waarde mensen dus uh, niet, niet drinken als je niks in je maag hebt. Of zo, en als je je warm hebt en, en druk bezig bent. En zo allemaal gewoon... Uh, want ik... ik het punt is denk ik dat ik dat gewoon niet in de gaten had, weet je, dat ik uh, steeds stonden, steeds nou, dronken. Ik was niet eens dronken, maar geen substantiële voedingsstoffen meer in mijn lijf had. Nou, Willem is even weg. Uh, de thuiszorg is gearriveerd zoals we konden horen. Ja, nou ik denk ik ga nog maar koffie maken. Oh, ik heb volgens mij ook een brok, want ik had ondertussen ook voeding ingeplucht van mijn headset. Ja, dat is toch iets met, met die remote dingen. Toen ik zelf in de Hof van Ede was, uh, toen had ik ook extra die extra battery packs bij me. Gewoon, uh, nou, eentje, maar, maar wel een heel vette. Op mijn telefoon en mijn ja, koptelefoon. Met, hè, waar je twee of drie extra telefoons aan kan hangen. Ja, ja ik heb diverse mensen daar ook. Die, die langzaam in nood kwamen, heb ik ook laten chargen. Ja, mij bijvoorbeeld. Er was een goede en... deel je erbij had. Zo. Ja, ik zat en uit te zenden erop. Dus, dus mijn telefoons die hingen continu in op die la. Dus uh, die bleven helemaal 100%. Ja, en dan konden nog twee andere mensen inpluggen. Ja, en mijn koptelefoon charger, uh, beide is aan te bevelen. Ja, zo'n ding moet je eigenlijk ook niet meer hebben. Die, die kosten ook niks Als je het bij de supermarkt ziet. Je moet, moet alleen kijken dat je een, een, een redelijk zware hebt, zo, compacte. Maar, maar toch, uh, hoe meer gewicht, zeg maar, hoe meer power die uh, heeft. Ja, ze, soms hebben ze ook van hele, hele vormgegeven dingetjes. Dat ik dan ook wel niks. de laatste hadden ze een paar die probeerden de Macintosh te imiteren, Apple. En het werd. Die, die waren redelijk goed. Die waren niet zo zwaar als die van mij. En die hadden ook maar één poort. Ja, Daar moet je gewoon tegen gaan Maar, maar dat, dat kostte ook onder een tientje, denk ik, of zo. Een tientje of zo kostte dat. Ja, dan mag je tegenwoordig niet meer over zeuren of een tientje. Ja, het is schandalig hoor, tegelijkertijd ook, hè. want het komt er allemaal uit China, maakt niet uit wat voor merk erop zit of voor importeur. Je hebt nu dat merk Denver bijvoorbeeld, dat is dan zogenaamd uit Denemarken. Maar die producten zelf, die komen gewoon uit China natuurlijk. Hè? Ja, China heeft de hele markt bijna in de handen. De nieuwe wereldleider. Nou, ik moet even naar de pomp. Water bijvullen. Loop naar de pomp! Zo terug. Loop naar de pomp! Ja, de... ja, ik heb een hartige weste club in mijn tuin. Een oude waterpomp. Hey Dirk, ik is met je klopkap? Nee, nee, plop, ik heb uh, even kijken. ze hangt er goed hoor, volgens mij. Ja, nee. ploppende, ploppende, plop. Op, op, op. Want hij klopte net een beetje. Oké, okay, nee, hij hangt er goed. Hangt niet op half acht. <laughs> ook niet op half zeven en ook niet op half elf. Nee. Zoals ik al zei, die waterpomp. die... Uh, ik dacht eerst dat het een decoratiestuk was, maar volgens mij is het een echte waterpomp. Komt er niet water uit? Nee, want deze huizen zijn uh, rond 1925 gebouwd, het is dus een oud huis. En in die tijd was het nog niet normaal dat je water had, meen ik. Niet op alle plaatsen in Nederland. Ja, eigenlijk maar relatief kort, hè. dat is iets, iets van nou, bijna 100 jaar. Ik denk wel dat we al eeuwen bezig zijn met dat, dat helemaal niet zo. 150 jaar geleden had bijna, nou moest je echt nog naar de, de waterpomp in de stad om water te halen. Daarom ja, had je niet een huis. Ja, en in het dorp had je zo'n zo waterput op het midden van uh, het marktplein. In het begin werd het ook als luxe gezien. Iedereen die je water uit de kraan was, dat was pure luxe. Nou ja, ze hebben dat allemaal ingevoerd. Riolering en de waterleidingstuf, uh, toch om, om al die ziektes uit de steden te bannen. Waar alle mensen bij elkaar kwamen, alle steden, dat was allemaal zo vies en vuil. Amsterdam ook daar, er zijn heel lang de grachten, de, was de riolering van de stad eigenlijk. Ja. Ja, er waren al, allerlei ziektes geheerst. Nou, op een gegeven moment schoonmaken, dus he. iedereen riolering geven, iedereen wateraansluiting geven. Dat was een enorme stap voorwaarts. Zelfs nog voor de elektriciteit, zeg maar, het, en het gas. De, de, de rotzooi, vuilnis ophalen. Op, op uh, op uh, alles met of tape komen. Uh. Dat, scheelt, dat stel dus tuin maar voor in onze wereld, als er geen vuilnis meer wordt opgehaald, als de riolering niet meer werkt, als je watertoevoer stopt, dan wordt het leven heel primitief, uh, snel. Ja. Nou, Willem is uh, weer bijna klaar. Dat is mijn koffie. Dan heb ik nog wel een leuk verhaal, als jullie het willen horen. Ja? Over of, of dat, dat ik op zoek ga naar Willem. Oh ja. Maar dan wacht ik even tot hij terug is. Ik heb het hem al eens verteld, maar... Ja, ja. Ja? Hoe was hij? Ja, ik heb een kleine injectie in mijn bil gehad, mijn linkerbil. Een Beet beetje pijnlijk. Ah ja. Wat zit daarin als ik mag vragen in die cocktail? Burosymide. Neurocybide? Purocymide. Zeg maar niks. Het voor het afvoeren van voor extra vocht. Aha. Uh -huh. Eigenlijk het alternatief van plaspillen? Ja, ja. Maar die plaspillen, daar werd ik uh, helemaal niet goed van. Je moest je ieder ogenblik naar het toilet, waarschijnlijk? Hè? Eh? Moest je ieder ogenblik naar het toilet? Nou, nee, maar ik werd, ik, ik werd er ziek van. Ik werd er helemaal. Ja, uh, nou, ik moet nu ook uh, binnenkort uh, regelmatig pissen hoor. Maar zou het niet werken als je gewoon heel veel water drinkt, de hele dag de water en thee drinkt. Je moet ook niet te veel thee drinken, want dat vernauwt nee. ook natuurlijk. Maar nee, gewoon nee water. Ik, drink wel, ik drink wel voldoende water hoor. Maar het is uh, door, door, door het hart dat ja, je het vocht wordt vastgehouden. In, je moet ook in beweging blijven hè, die ledematen. Ja, die die ja don't tell me. Maar als ik zo'n beetje benauwdig ben, dan is dat moeilijk hè. Ja Ja, jong, ik woon een dagje ouder hè? Ja, iedereen van ons. Ja hè? <laughs> ja, ik zei net al, vlak voordat je kwam, zei ik van nou, ik heb nog wel één anekdote over hoe ik op zoek ga naar Willem de Ridder, die, die ik wil, wil vertellen. Die, misschien dat je het nog kunt herinneren, maar, maar toen, uh, t, uh, toen zat je ook nog in Hilversum en uh, ik had al eens een cassette opgestuurd en... Dan gaan die jonge improvisaties lopen. Ja, en toen was je ook al bij W.H.S. Eh, ja, nog en zo. En kwam, kwam je bij 100 in de studio. En ja. we hadden dus alles contact gehad. En toen zei jij ook zoiets van: Oh, eh, eh, bij een muzikant. Of heb jij je, heb je, je wel iets opgestuurd? Nou, kom naar de studio in Hilversum. zei je: Je had maar uitgenodigd om naar de studio ja. in Hilversum te komen. Ja. En ik was in die tijd woonde ik in nieuw Zuid. Dat vond ik grappig, want ik kwam, ik kwam dus eigenlijk uit oud Zuid en dan ja. met, letterlijk uit Limburg, natuurlijk, ja. uit, uit het oude Zuiden. Verhuisde ik naar nieuw Zuiden, nieuw Zuid Amsterdam. Nieuw Zuid, en... ja, ja. Ik weet het al precies. Ja. Uh, dan ik had een vriend daar. Ik had zelf toen nog geen motor. Ik, ik ben daarna wel zelf een motor gekomen, maar ik had toen een vriend met een motor en dat was eigenlijk een heel kleine vriend, best een kleine gast. En die had een 6-cylinder Honda. En, en een 6-cylinder motorfiets is gewoon waanzinnig, dat is gewoon belachelijk. Ja, vier viercilinders is al veel voor een motor, Laat staan zes. Maar goed, dus met zijn super Honda, hij zou mij wel even naar, naar Hilversum heen en weer brengen. Ja. Dus ik zit achterop zijn motor, en dat is dan ook zo, zo, echt zo'n race motor zeg maar. Dus, dus ja, ik ja, ja, ja, ja. zit dan heel, heel hoog achterop een zadel. ...over hem heen hangend en zo, in zo'n race, racehouding. Nou, hij wil het weten ook natuurlijk. Dus je mocht toen maar honderd rijden of zo, maar dat ding dat kan wel 300. rijden ja. Dus hij, hij, hij hangt redelijk goed aan het gas en slalomt door, de, door, de, door het verkeer heen en zo. En op een gegeven moment, een heel, dat kon toen nog op de Waar waren ook hele lege stukken waar geen auto's waren... En dat was een of andere viaduct, zeg maar, waar we onderdoor reden. Dus de weg ging naar beneden en weer omhoog, zo'n mooie kuil. En hij geeft echt een loeien van gas op die ding. En we duiken die kuil in en we duiken er weer uit. En ja, die motor maakt zo'n beetje jump. Maar terwijl we neerkomen, uh, begint die te slingeren. De achterkant, oh. de, kont, de kont van die motor begint te slingeren. Ja, en ik zit heel hoog, hoger dan hem. Hou ik me vast zo aan het rekje achter. En uh, het, ik begin te slingeren als een gek. En uh, met de neiging om steeds erger te worden. Dus hij op dat moment meteen remmen. En op met het moment dat de druk het gewicht naar het voorwiel gaat. Houdt dat slingeren, houdt op. En uh, ja, hij, dus zo gauw hij uh, ophoudt met remmen. Begint dat ding weer te slingeren. Dus hij, hij kon alleen maar proberen die motor te stoppen uh, zonder dat dat slingeren ons zeg maar over de hele weg zou smijten ja. en uh, we konden alleen maar stoppen aan de, linker, uh, aan de linkerkant tegen de vangrail aan dus we waren de snelste strook de linkerstrook van de snelweg uh, maar we stonden tegen de dingen aan de vangrail hè, aan, de, aan de binnenkant. Ja. En, en net toen kwam er heel veel verkeer. Dus eigenlijk zo... <middels> Over oh, die auto's met 120 km per uur. Uh, een halve meter afstand. Wow. Nee, maar, maar, maar dat was, toen hield ik ook echt mijn hart vast. Hè, want ja? uh, wat was er nu gebeurd? Uh, de achterband was helemaal leeg. Ach. En dat was ongeveer een soort klapband. Daar zat een spijker in. Maar dan echt zo'n oh. duimspijker, duim gigantisch Jeetje. grote spijker, was er ingeknald. Dus Terwijl hij net gas gaf. En, uh, nou, met dat geslinger echt, uh, dat had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Dus, ja, uh, mijn god, jong. Ja, dat je, dus, je er nog bent. Ja, maar toen zijn we dus ook niet in Hilversum gekomen. Het is mij nooit gelukt om uh, jou te bereiken. In, het... in de uitzending? Nee. Ah, jammer. Ja, maar keek ik keek daar ook heel erg naar vooruit, weet je. Ja, wat dat? Het zou voor mij ook de eerste keer in Helversum geweest ja, zijn. Dat, ja, uh, ja, Voor mijn cv, weet je. Ja, ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Nou, ik, ik heb wel eens in Helversum opgetreden. Bij de VARA, geloof ik. Mm. En dat heette gouden uh, de computer Gouden Ei of Koekoeksjong. ja. Wij waren natuurlijk de koekoeksjongen. Ja. Hebben ze geweten ook. <laughs> ja. Maar die anekdote bewaar ik voor een andere keer. Ja. Yeah. Oh ja, jullie hebben in ieder geval lekker over de weg gereisd. Ja, maar toen besloot ik ook van ja nu ga ik zelf een motor kopen. Ik ga nooit meer bij die idioten achterop. Die <laughs> hebben nog steeds in de kelder staan, hè, die motor. Ja, ik heb er twee eigenlijk. Hè? ja Maar ja, ik ben er nu ook niet aan toe gekomen Ik wil ze eigenlijk alle twee verkopen en dan gewoon eentje die werkt terug hebben. En dan, dan, dan zou ik ook wat rondrijden. Dan zou ik nu op de tuin zitten. De Hof van Ede. Ja. En dan zou ik ja. ook, ook, ook jouw huisje willen zien. Ja. Waar, waar je nu zit. En, uh, ja, schattig. Op een motor is, was dat vroeger lekker te doen. Ik weet niet hoe het nu allemaal is. Uh, het verkeer is nu gelukkig met die crisis wat minder. Maar ik heb geen zin om, om door de files te moeten slalommen. Nee. Ze nou, ik zal je vertellen, de man die hier in dit huisje gewoond heeft, die is vrij jong gestorven en die was lid van de Hells Angels. Dus die reed op een enorme Harley Davidson. En ik heb een filmpje, toen hij begraven werd, want hij is vrij jong gestorven. Nou jongen, je weet niet wat je ziet. Er waren geloof ik Hells Angels uit heel Europa. Een het, stoet jongen. Nou, was het kopstuk van de Hells Angels, de, de baas? Nou niet de baas, maar hij was wel populair binnen hierop. Nou jongen, je ziet, je is te, echt, echt gek. Ja, dat heb ik ook al gezien. veel van die motor... En ze ja, het was een begrafenis. Ja, ja. ja jongens. Maar was iemand ziek of zo? Of, uh... Hij heeft kanker gehad. En ja, ja. huis. Hij heeft het huis hier behoorlijk gebouwd. Ze heeft, uh, ja, hij is ook directeur van een van de autobedrijven en zo. Dus uh, ja, dat is wel geld. Maar goed, ik ga nu even naar Klaarie toe. Ja, dat was beter. oké. Ja, ja. dat kan nog beter. Beste wensen voor haar. Ja, doe ik. Ja. Oké. Okay. schatten, Ja, ga lekker door, lieve schatten. Yo. Nou, dan neem ik maar even een bakje thee. Ik ben intussen wat aan het eten. <laughs> Wat een rust. Heerlijk. Ja, het is jammer dat ze geen echte livestream hebben vanaf Guus. Nou ja, via de telefoon is redelijk uh, livestream. Ja, maar het klinkt toch een beetje telefoonerig. Ja, dat is jammer. Ja, goed. Als ik er uh, had kunnen zijn, dan had ik uh, live kunnen streamen via Teamspeak. Ja. En nee, dat is al een grotere bandbreder. Ja, ik meen dat ik Guus wel eens in Utrecht heb gezien, alleen wist ik nog niet toen dat het Guus was. Ligt bij het stadion. Zo zou sta ik ook dicht bij de Uithof. Dat heb ik van daar een keer gezien bij de Uithof, bij de bouw daar. Bakkie. Ah, heerlijk, man. Ah, koffie. Ik zit lekker. Hij zit nou, lekker. Kool... Nou. Lekkere thee zonder nee. suiker. Ik zit lekker aan de koolhydraat, mijn boterham met, boter met uh, oude kaassalade. Oh. oh, lekker. Oude kaas ook. Mm, yum, yum. Ook we niet te oud zijn Ja, het is de oude kaasverlader van de Lidl en die is erg lekker. Maar hoe ouder de kaas, hoe beschimmelder <laughs> Oude kaas is helemaal niet beschermd. Nee, dat bedoel ik maar. Het is een grapje. Ik heb altijd jonge kaas, vreemd genoeg. Een, wat geloof jonge 30 plus kaas, dacht ik dat ik had. Maar met die kaas moet je wel oppassen. Ik kijk altijd als ik het op mijn brood doe, zit er niet iets van op, want ik heb het één keer meegemaakt dat ik een heel klein, pieterig, groen plekje zag. Ja, dat heb ik dit hele pak maar even weggegooid. Ik had het misschien makkelijk op kunnen eten als dus ik eruit had gesneden, maar nee, ik toch geen risico neem. Meestal alleen maar een bovenste plakje eraf halen en de rest ga ik gewoon opeten. Ja, dat weet ik, maar ja, wie weet wat je allemaal ziet je het onder de microscoop legt. <laughs> ik doe maar niet. Ik heb ooit nog een microscoop gehad ook. Vroeger bij ons in het dorp haalde ik wel eens oude kaas. Die was zo oud dat als je ernaar naar viel die al uit elkaar, bij wijze van spreken. Er stonden grote zoutkristallen in. En dan zo'n potje van die gember uh, op siroop halen. En dan een paar van die gemberbolletjes heel fijn snijden. En een beetje nat erbij. En dan die kaas. Oh, dat is lekker. Ja, ja, ja. Je hebt er nog een verstand van, Gypsy. Wat kost nou zo'n... Ik, ik, ik, ik neem wel van zo'n plakken kaas van de supermarkt. Wat kost nou zo'n echte, ouderwetse, ronde kaas die je met de hand moet snijden? Is dat duur? Dan kan je eigenlijk ook nog maar kopen Oh, jezus. Ja, dat weet ik zo niet hangt van de kaas af en hangt ook per gewicht af. Iets wel eens op zo'n kaasmarkt. En uh, waar is die kaasmarkt ook alweer? Was het, uh, was het met lopen met die kaas lopen te het leer dan, Weet ik niet. Gouda. Je dan? Ziet je dan? Gouda leer dan. Leerdam? Of... Gouda, Gouda geloof ik. Maar in ieder geval van die echte ronde ouderwetse kazen. En die moet je dan met... Ik, ik meen dat we ook nog ooit zo'n kaas hebben gehad, dat weet ik eigenlijk niet. Maar laten we het allemaal van die plakjes. Of je, of je bij, de, bij de supermarkt kan je ze wel ook niet krijgen. Moet je naar zo'n ouderwetse kaasboertje. Dat is dat je met de supermarkt. En iedereen zit met zijn kluiven overal aan. En met die corona, je weet het maar nooit... daarom probeer ik dus altijd uh, in de supermarkt, bij de groenteafdeling, um, zoveel mogelijk op het zicht uh, te kiezen. Ja, ja. ja. Nou ja, en dus ver, uh, dat gaat met die gekke oogjes van mij. En dan ook meteen te pakken wat ik wil. Ja. Alleen met sommige vruchten, zoals avocados, ja, daar gaat dat niet bij. Want die moet je echt op gevoel. Ja, er zijn mensen die zelf al die, in die eh, op de zitten in zo'n bloemkool te knijpen, dan weet ik allemaal op te voelen Of het wel, ja daar heb ik geen verstand van, maar. Of het nogal vers is of, of het goed aanvoelt. En een bloemkool hoef je niet te knijpen, maar uh, avocado nou, een... Je, nou, een avocado moet je dat dus wel doen, want dan kan je aan de buitenkant niet zien of die goed is of niet. Nee, dit komt, komt, ja, dat heb ik ook niet van mezelf, komt uit een film van Jack Lemmon. Ik weet niet of je die kent, Jack Lemmon. Andere film uit 1962, geloof ik. Loopt hij ook op een supermarkt in en dan alles wat hij pakt, dan staat hij in te knijpen. Dit is niet goed en dat is niet. Dan zegt hij de vrouw, wat bent u aan het doen meneer? Hij zegt, nou, we kijken of het goed is. Dan zegt die vrouw, wil je eens kijken of dit nog goed is? Dan kijkt hij het even en zegt hij, nee, dit is niet goed. Dan moet je die nemen. Ja, te verstand van dan, hè? Ja, bij de meeste dingen hoef je dat niet te doen, maar bij de meeste dingen, ja, wil ik het wel eens vasthouden om te weten hoe groot het is. Ja, ja, ja. Omdat ik dat niet altijd precies kan zien, zo, als het er ligt. Maar, uh, ja, dat gaat me natuurlijk een beetje, ja, met corona. Let ja, met die corona, de corona, corona, je weet het maar niet, hè. Iemand staat in zijn handen te hoesten en later staat hij zo'n ding te knijpen. En jij pakt het wel later op om het op te gaan eten. Maar ja goed, dat weet je toch niet. Het virus houdt zich geloof ik maar niet ja. zo lang op voedsel vast. Maar goed, als, als... Met, met een avocado dan moet je sowieso op gevoel doen. Dan ga je echt niet. Uh... Ik denk dat je ze begrippen achteraf houden hè? In Utrecht. Hebben ze de mondkapjes voor? <laughs> Nou, dat laatste denk ik niet. Nou, nee, dat de laatste de de denk, denk ik wel een beetje. Was het ook al niet meer. Als je meer dan acht of tien mensen hebt, dan wordt er gekeken van mag dat kan dat wel. Ik weet niet precies hoe ze dat in de gaten houden hoor, in Utrecht. Dan moet je van tevoren aanvragen? Ik heb geen idee. Het is allemaal zo ingewikkeld geworden tegenwoordig. Ja, ja. Ik geloof dat je in huis op dit moment absoluut niet meer dan zes mensen mag hebben en die moet je er ook nog kennen nee. of niet kennen. als je meer dan zes mensen hebt dan mag het al niet dan ben je wel strafbaar maar hoe wil men dat controleren dan dat er nog hebben natuurlijk... ja, dat jullie ja. u bent nummer 7 u mag er niet meer in nou ja het is al van drie naar zes gegaan ja, het loopt weer op. Hè? Mensen besmetten elkaar weer. en Het zijn vooral kinderen of uh, jongvolwassenen die nu weer de besmettingsraad zijn. Ik weet het allemaal niet meer. Het zal wel even duren ook. De R zit nu in de maand. Nee, nog niet. Uh, volgende week komt de R in de maand. Even kijken. Vandaag is het 22. Ja. We... Volgende week ja. is het de 29e. Volgende week maandag is het, uh, nee volgende week dinsdag is het de eerste. Ja, ja volgende week, niet uh, komende dinsdag, maar dan dinsdag erop. Juist, en dan krijg je de R in de maand, en dan krijg je dus waarschijnlijk de, een, op hoop van, of, of, hoe moet je dat ook weer, dat men vreest dan dat er een, een tweede golf aankomt. Dat zou best eens kunnen, maar ja. Enkel nee, op de wet, zonder huiszoekingsbevel mogen ze niet binnen. Ja, maar ook niet als er zes of meer zijn? Weet, ja, dat hou je toch niet in de gaten. Ze kunnen kunt het allemaal instellen zo. Geen, niet zes personen, maar dat is toch nooit te handhaven? Misschien als er, ja, Misschien als de buren gaan klagen van er is daar een feest met twintig mensen aan de gang. Kom eens even kijken. Dat misschien wel, ja. Ja, dat is een leuke ding. Ja. Uh, even kijken hoor. Ik zet, ik uh, wil wat uit te leggen. Over undo. Iemand die daar al heel lang Dit naar zocht... Dit is Riddel Radio. Ctrl-Z. En Ctrl-Z, ja dat ja, is -Z. ook... Dus ook in Windows, hè, in teksten, als je iets getypt hebt of wat ook Ctrl-Z, dan doet hij het weer weghalen. Die laatste stap. Ctrl-A. Ctrl-A. Even kijken, A is, is, is alles, uh, alles, alles selecteren. Ctrl-C is kop iets kopiëren. Ctrl-V is plakken. En Ctrl-Z is uh, undo. Ctrl-X is cut. Knippen. knippen. Cut, oh, ja. Ctrl-X knippen. Ctrl-C kopiëren. Ctrl-V plakken. Want als je cut doet, dan haalt hij het origineel weg. Als je copy doet, blijft het origineel staan. Ja. Ja daar zijn ze heel blij mee, dat was ik ook, ik heb, heb ik ook heel lang ontzettend veel zitten klooien, totdat het op een gegeven moment dan uh, tot mij kwam, ctrl z, yay! dat scheelde een boel. Nou ja, in het blinde wezen doen ze niks anders dan met snel toetsen door Windows heen crossen of door, door, door, door uh, Mac. Alt tab, Control tab, Shift Control tab, shift, shift Control Alt. Ja, ik ben van de oude stempel. Ik gebruik ze heel veel van die, die Keyboard uh, shortcuts. Hotkey Hot, shortcuts. Hotkeys. Hotkeys, ja, zo. Maar dat is. Volgens mij gebruikt niemand dat meer. Mijn uh, tegenwoordig is mijn een super visueel ingesteld en klikken. Oh, ja, ik heb. De... Ja, dit, dit gaat ik heb een, een, een titel gegeven. Daarmee kun je een titel boven je hoofd zetten. Met, met allemaal kunstgreepjes. Je kunt de titel laten blink, blinken. Of in- en uitfaden. Scroll. Je kunt tekst laten scrollen. Inderdaad, het is vrij processor Maar het werkt wel. Scrollen de tekst. Waar in virtual reality. Ja, tuurlijk. It all happened in the Twilight Zone. Nou, Els belt ook niet hard terug. Uh, ja, het is gewoon gezellig. Die nemen mensen nemen allemaal hun tijd. Uh, Bright? Daar heb ik allemaal nieuwe dingen ingebouwd? Uh, Oké, okay, ja. Dan hoef je alleen maar slash 3 help te typen. Uh, bright, de brightness. De felheid. Zat dat niet in de oude al? Even oh, so scrolltesten, scroll. This is a test. Arrow, valid scrolltime. Oh. Moet ik een tijd opgeven? kijk kijken, eerst een test dan. This is een test. dan scroll. Oh, maar deze is niet goed. Die meter die staat te laag. Is het nou niet goed? Wat heb ik gedaan? Zet. Ja, kijk, in, in virtual reality kun je dus allerlei uh, voorwerpen creëren. Uh, dat is heel makkelijk. Je, je, je rest dat. En uh, dan heb je, zit je met je editor. Dus, dus je begint met het basisding. Dan rest, rest je een blok. Dat blok verschijnt. Nou, dat kun je schuiven. Je kunt het draaien. Je kunt het uh, uitrekken, vergroten. Hè, in, in alle richtingen. Of alleen maar omhoog. Of alleen maar in de breedte. En daar kun je lekker mee bezig gaan. Maar ja, op een gegeven moment verkloot je iets. Ja, maar dit is ctrl-z. Daar heb ik jaren over gedaan. In veel voordat ik dat door had, Dat dat ook werkte op objecten waar je, die je in te editen bent. Maar nu is het ook grappig. Als je zit te editen met zoiets. Dat is dan geselecteerd. Maar als je... Je kunt het ook moven. En. en als je dat niet oppast. Dan moved het totaal naar de andere kant van de simulator. Zeg maar. laten we zeggen een kilometer verderop. Dus je schiet even uit of je niest. En dan, voef, dan is je. Je blok is aan de andere kant van het land. En dan was het zo geklooid om, om dat terug te krijgen. Dan moest je eigenlijk de editor uitzetten. En dan helemaal naar de andere kant van het land gaan. Om, om die blok te zoeken. Maar ja, dus als, als die er van uh, weg springt, en dan is hij nog geselecteerd. Hè? En als je dan alleen maar Ctrl Z drukt, staat hij weer voor je neus. Jaren over gedaan. Haha. Even kijken. Nou, als je dat niet ja. gewoon in kunnen inzoomen, dan weer kunnen uitzoomen of zo? Nou, kijk, je bent het. Het editen hè? en je object is geselecteerd. Als jij, uh, zo ga je met je muis op iets anders klikt, dan op dat object, dan wordt dat geselecteerd. Dus uh, uh, je kunt niet ergens anders op klikken om, om je cam bijvoorbeeld uh, weer los te krijgen. Je camera, uh, want dan ben, is, is, is, is de selectie weg. Werkt ja, dus niet zonder uh, zonder uh, op iets anders te klikken, gewoon alleen maar met je muis weer. ...beeld te kunnen scrollen, zodat het automatisch weer in beeld komt. Nee, maar dat is alleen maar voor het voor je ligt. Het is een beetje in- en uitzoomen. Hè? Je kunt niet zijwaarts aan de andere kant van de stad kijken, zeg maar. Maar dus zolang het geselecteerd is, met undo... ...komt het gewoon weer precies terug waar je, waar je stond. Dat is, het. dat is gewoon een trucje, weet je, wat je moet leren. Dat bedoel ik. En ik leer nog steeds van dat soort trucjes. En, en de hele wereld zit vol met dat soort shortcuts... Uh... En je moet hem maar weten. Even kijken, nog net op tijd afscheid nemen hier. Van een gast. Die gast heeft zelfs muziek erbij als die komt en gaat. Even okay, kijken, wat doe ik nu fout? Copy. En paste. Die fucking title staat bij mij niet goed. Uh, heb ik nu de verkeerde titel. Oh, het is alleen de scroll. Alles is experimenteel, dames en heren. Garantie tot bij de uitgang. Ja ja. Ja, als je al die trucjes die je tijdens het leven leert uh, al van tevoren zou weten, dat zou mooi zijn. We gaan eens even kijken wat gebeurt er nog gebeurt op de Techset. Nieuw internet snelheidsrecord. Snelste internet 178 terabit per, sec per seconde. Oftewel 178.000 gbps gigabit per second. Dat is inderdaad snel. Maar de naam internetsnelheidsrecord is een beetje verwarrend. Hè? Hier het internet, het is wel een netwerk. Maar niet voor het gehele internet. Het is ergens een netwerkverbinding waarop ze die speed gehaald hebben. Roela, nou, het is, is tien over acht. Nou, ik weet niet hoe lang ze doorgaan in de hoop van Ede. Als er niks gebeurt... Kunnen we ze dadelijk nog wel eens bellen? Ik zelf ben ondertussen ook weer in, in mijn creatieve plaats waar ik heerlijk kan bouwen en scripten. Het is een soort 3D-schilderij. Het is echt een geweldig schilderij. Van een citadel. Op een berg, helemaal overgroeid met bomen en struiken en dronen. Ja, het, het is niet te beschrijven, het is heel mooi. Maar ook bosomgeving, huizen in het bos, huizen die over de klif heen hangen. Het grappige is dat je er foto's van wil maken. Hè? Dus je wil het graag aan andere mensen laten zien. Maar, maar als je er een foto van maakt, is het tweedimensionaal. Alleen als je er dus in staat met een avatar... en je beweegt die avatar, dan beweegt de hele omgeving ook. Dus als ik omdraai, om me heen kijk... dan zie ik de omgeving net als dat je zou draaien in de echte wereld. En als ik ga lopen... en ja, dan zie ik dat het 3D is. Dus je, Het grappige is, je ziet alleen drie, als het, het driedimensionaal is. Als je beweegt, op het moment dat je stilstaat, is het tweedimensionaal. En ja, een foto is dus gewoon een stilstaand beeld daarvan. En dan wordt die driedimensionaliteit niet opgenomen. Dus de foto's die ik zou kunnen laten zien, of de foto's die je ziet van Virtual Worlds. Virtuele werelden, die, die komen die wereld niet ten goede. Want het lijkt gewoon een, een plat plaatje. Terwijl het is super drie-dimensionaal. En die voor mij helemaal. Nou, voor mij, die van, van ons. Het is ook een open platform. Gesponsord en gerund door de, de gebruikers zelf. Dat is ons motto op de meeste plekken. Oké, okay, ik moet scrollen en In ieder geval heb ik de meter en de tijd nog goed. Oh. Wel, let even niet op mij. Ja, hier hebben we, if command is scroll, if the parameter is on, of geen parameter, scroll is true, blink is false, pulse is false, scroll throttle is scroll time, mile 1, dat doet dus niks. The timer event, scroll, throttle. De you know, timer. Timer. Pulse. Blink. Scroll. Set text, scroll text. Plus. Naar twee... Paarde Returns achter plakken. Nee, hij springt toch weer naar beneden. Kunststukjes in cyberspace Ah, op deze fiets. is de ene hoger. En toen succesvol uh, het scrollen van je titeltekst uh, toegevoegd. Boven de avatar. Granulaire controle, heerlijk. We kijken of, of er nog... Of ik, er, ik ben er nog, ja. Ja, ik ben er nog. En Dirk is er nog. Ik weet even, niet, maar... even checken. Ik ben er ook nog. Ja, misschien moeten we gewoon nog maar één keer bellen en dan uh, langzaam mijn eind eraan breien. Of. Ja, als jij één keer gaat bellen, ga ik hem hier met tablet nog eventjes. Uh... opschakelen naar uh, Continuous. Ja, hello. hallo. Hallo. Hallo. Oh, klinkt gezellig. Hoor je ze? Ja, ik hoor ze. Is er nog steeds Floris en Sylvia? Wat zeg je? Floris en Sylvia? Ja. En uh, Jeroen, op Jeroen op de mond-amodica. Jeroen ja. op oh, de mond-amodica. Goed, gezellig. Zeg hem nu, ja. Oké, okay, heel even dan. Ja, dan kun je meeluisteren. Ja. Your heart and mine. is het, Ja, we hebben het hele repertoire gemist. We nog spelen nog even toegifte. De best of. Yeah. Somewhere between my rainbow and yours. Uh -huh. Somewhere between your heart There's the the a so Somewhere, to dream, yeah. Somewhere to your heart Somewhere between your heart love I can't harm still it's there for a while like So to hey. I can't harm I Ah, partners liquor. Somewhere between your harmony and mine. Oké, okay, daar komt weer. Bye -bye, ah, plus, eh, dank mooi, u weer. De je Ah, Applaus, dank u. Ah, sorry. Wie komt er weer? We kunnen altijd al gaan live uh, Ja. Goed, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zijn er nog. Kijk, je bol. Want dan zijn je een liedje spelen, mag het. Even. Want uh, dat kan zo. Eén beetje klopt. Oh, oh. oh. oh. Echt, ja. <laughs> oh. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Even ja, rustig aan, neem je tijd. Even te uh, draaien, bakken. En dan uh, lekker. Ja, dat is Nee, heel Nee, dat is ga niet weg. niet voor tijd. lekker. Ja, ja. Yeah. sir. Yeah. you so pretty? Hey, that? the Yeah. Yeah. Yeah. <inaudible> <Okay>. Yeah. <inaudible> yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. of hope. Ik ben hier Okay. Bui gaat worden nee, ja, het gaat niet worden. Ik zie het eind van de volk alweer, Ik word al weer blauw. Hey, hart hartelijk bedankt voor het, het oh, meelaten ja. genieten. Ja, het was hartstikke gezellig. Jeepsi staan zeggen: Het was hartstikke gezellig. Okay, ja. willem is er op dit moment vandoor, die is wat regelen, maar die vond het ook hartstikke leuk. En natuurlijk, Dred okay, ja. Barney, we doen een hartelijke groeten iedereen? Hallo hallo. hallo, hallo, ja. Ja, wij doen ons allemaal op heel veel groeten. En ja, ja, tot binnenkort dan, of zo, hè? Ja, bij Red Radio waarschijnlijk. Dankjewel. eens wel. Hoi hoi. Oké, okay, hoi hoi. Uh -huh. Nou, dat klonk in ieder geval heel gezellig. Ja. Ja. Dat is en ja ik ja, Ik moet maar echt weer eens naar een radiodag gaan. Ja, met die coronatoestanden nu. Hè? En die hittegolven en zo. Ik, ik kan het me helemaal voorstellen. Het is ook spannend ook om, om daar te zijn met die mensen. Dat zou voor, voor, ja. Ik weet niet hoe die anderen ermee omgaan. Maar voor mezelf zou dat de, de eerste, allereerste exposure naar andere mensen in een groep uh, zijn. Ik, ik heb uh, een paar weken geleden ben ik bij een buurvrouw naar binnen gelokt. En ik dacht dat hij alleen was, gewoon even een praatje maken op ruim, zeg maar op twee meter afstand of zo. Maar die had ook een gast. En de andere buurman kwam er ook nog bij. En voordat je we zaten we met vier personen, zeg maar, binnen, nou, om een tafel heen, zeg maar, toch wel uh, vrij nabij. En er werden ook nog joints gedeeld, gingen joints rond. Ja, dat vroeg al, hè. Dus, uh, ja, dus op, op dat moment dat ik die, die joint aanneem, denk ik van ja, weet je, van vertrouw ik hierop? En de situatie was zo dat ik er maar op vertrouwde. Maar ja, dat, dat is gokken, hè? Dat was gewoon een gok. En, en achteraf gezien, dacht ik van ja, dit, dit doe ik niet meer, ik laat me dus niet verleiden. Maar het gebeurt, nou, het... Het gebeurt overal, hè? De verleiding is overal. Het was niet mijn eerste, het zou niet mijn eerste exposure zijn geweest, want ik heb natuurlijk ook wel op een paar verjaardagsfeestjes geweest, maar voornamelijk buiten. En ik ben op dagen ja, zijn we ook met z'n uh, zevenen uit gaan eten, zeg maar, wel op gepaste afstand, wat toch. Maar ja, ik probeer ook een beetje het, het reizen en naar verschillende plekken toe een beetje te beperken. En niet meer dan wat nodig is. Ja. He, dus dat doe ik wel. En eh, ik probeer toch een beetje in de buurt te blijven, zeg maar. Hè, dus, ja, dat is eigenlijk het corona-ding wat mij dan... Uh, ja, het meest van het corona-gebeuren het meest... ...waar ik dan wel een beetje rekening mee houd. inderdaad. Zo. Uh -huh. so. Laat is het uh, bijna 20 voor 9. Uh, nou, het is leuk. Het, wat, we hebben toch gedaan wat we konden. Uh, mensen die geluisterd hebben, uh, ja, die hebben het allemaal kunnen horen. En we zullen zien wat er nog aan opnames komt van bewerkte opnames van Gypsy Style, want achter elkaar. De, en waar deze te uren lang waren natuurlijk niet echt interessant, maar er zijn leuke interessante stukjes. Ik hoop dat, dat, dat we die inderdaad in een compilatie kunnen horen. Vooral de laatste, de live dingen, de live-opnames zijn wel heel erg interessant, dus uh, ja. Ja, ik probeer mijn, mijn, mijn snijdende commentaren dat een beetje uit te halen. Uh, ja. Want, uh, Ik, had alle... Ik had ook die anekdote voor jou eigenlijk helemaal op willen nemen. Oh ja, nee, dat we... moet je ook niet doen. Het gaat het was het was niet leuk. om mij. Het gaat om, om de radio. Het was wel heel leuk, die anekdote. En het is toch een beetje... ...dat soort verhalen komen juist op zo'n dag ...als je met z'n allen bij elkaar bent. Ja, dat soort ja, die verhalen die, komen die, juist los. Die, die, die waren ook eigenlijk voor jullie. Ik, ik, ik had okay, ze niet okay. moeten vertellen. Ik had ze niet moeten vertellen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja, maar die, ik heb hem niet helemaal opgenomen, dus uh, ga hem niet gebruiken. Ja, dat weet je nooit hè wat mensen doen met we opnames. Niet de eruit. <laughs> nou, wat zullen we doen? Nog, nog wat muziek luisteren met DFM tot 9 uur uh, en dan terug naar het archief of willen jullie meteen het archief? ...typ het maar in op de tekst Nee maakt het niet uit. Uh, nee. Zo, weg. En dan... Naar ...Ridderpagina. Dan weer IRC openen. Uh, optische fiber. Dredrat heeft het nog steeds voor wereldrecords... ...in internetsnelheid. Nou, ik wou dat ik Maar een klein beetje hoger was dan mijn 1 megabyte upload. Een uh, 2 megabyte upload zou ik wel heel blij zijn. Nou, en als Sinterklaas luistert of de kerstman. 4 megabyte, daar zou ik eigenlijk wel heel blij mee zijn. Nou maak er dan ook meteen 5 van. Dan heb ja, ik nog wat ja, over, over, over, met, met ach, video's. <laughs> dan kan ik video streamen, live. Ja, Dirk ook hartelijk bedankt. Uh, ja, jij ook, uh, CPR. CPR hartelijk en, uh, bedankt. En, uh, en Dirk ook. Charles. En uh, Willem natuurlijk, hè. Als hij luistert. Wil luistert. Willem ook. Alle luisteraars bedankt. Luisteren. Alle ja. luisteraars, en Dreadread, en Barney, and... en yeah. ja. So, that's what I'm going to do. For Yes. If you are going to to you me.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 I'm the bar with my pen. Hit the floor it's shaking like an earthquake. You with my way back come around like that. it out. Uh-huh. Then my soul will coming out Let's go, so... Conduct the flip... Potion, both the body motion. Not the fact, um, I'm not a problem. I can't believe you. I can't you. I to do you. Radio, television, international, broadcasting 24 hours a day, free sounds and programs from all over the world. What do we do, here. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. it I'm going to put it in this dream dream.